10 uur met het wel met het NOS journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden op verdenking van brandstichting in het noord-hollandse duingebied. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. In het gebied hebben vandaag drie branden gewoed. Twee daarvan bij Sint Maartenzee en Egmond aan Zee zijn geblust. De duinbrand bij Schorrol is nog niet onder controle. Brandweerkorpsen uit de hele provincie zijn uitgedrukt om die brand te blussen omdat het hard waait. Een strandtent in Schorl loopt mogelijk gevaar. In de buurt van Sint Maartenzee ligt een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. Wel moesten mensen het strand verlaten. Het Noord-Hollandse Duingebied wordt al enige jaren geteisterd door branden. En bij veel branden in het gebied wordt brandstichting vermoed.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 Ook in onder meer Rusland, Taiwan en de Filipijnen gingen veel mensen de straat op. In verschillende Duitse steden kwam het de afgelopen nacht traditioneel tot rellen. Honderden jongeren zijn aangehouden. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 5 graden. Morgen overdag wordt het weer zonnig en droog en rond 17 graden. Ook na morgen blijft het voorlopig zonnig en droog. Tot zover het NOS Journaal. Er is ook verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen de Afrit Castricum en Akersloot 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en de Afrit Castricum 3 kilometer door wegwerkzaamheden. En de N502 Burgerbrug den Helder is tussen Sint maarten Alkmaar en Schagerbrug in beide richtingen afgesloten. Dat was de verkeersinformatie.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 Goedenavond, het was vandaag de dag waarop Nederland een nieuwe kampioen zou kunnen krijgen in de divisie. Al weken is het razendspannend. De kampioenschaal was vanmiddag dus in Enschede. Voor het geval dat, maar hij werd niet uitgereikt. De titelrace is nog altijd niet ten einde. Al deed koploper SV Twente wel wat het moest doen. Willem II werd verslagen met 4-0. Wente Willem II wordt 2 wordt 2-0. Douglas de Braziliaan Tik een hoekschop die via een omweg bij de tweede paal komt. Van dichtbij even krachtdadig als hard binnen. Bal boem in het dak van het doel. Geen houden meer aan voor Kujovic. Geen beslissing in de top van de eredivisie. Onderin viel wel definitieve doek voor Willem 2. De Tilburgse club is gedegradeerd en speelt volgend jaar in de eerste divisie. Kortom een hele vervelende middag voor Willem 2. Een hele vervelende middag voor de Tilburgse clubhistorie, maar het lijkt zo langzaam maar zeker onafwendbaar als inderdaad ook hier nu de tussenstand uit Venlo op de borden verschijnt. Ajax behaalde een moeizame overwinning op Heerenveen. De Amsterdammers wonnen met 2-1. Zo zit nog niet eens iedereen op zijn plek in het Abelentera stadion. En zo heeft Ajax al een doelpunt gemaakt via Christian Eriksen. Een droomstart dus voor de Amsterdammers in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. De titel gaat in ieder geval niet naar Eindhoven. Door de zegers van Twente en Ajax is PSV afgehaakt. De ploeg won vanmiddag wel met 2-1 van Vitesse. Hij is er, het doelpunt voor Eindhoven. Oftewel PSV scoort. Het is 1-0 geworden. En hij Eigenlijk het zwarte schaap dit hele seizoen. Marcus Berg zorgt voor de bevrijdende, opluchtende treffer. Alles over de Eredivisie. Een uur lang tot 11 uur in langs de lijn. Tja, de prijzenkast van PSV in het Philipsstadion blijft opnieuw een jaar op slot. De ploeg van Fred Rutte zag ook het laatste restje hoop op de landstitel vervliegen. Ligt natuurlijk al uit de beker. Ronald van der Geer is weer aangeschoven. Een uur lang, Ronald, welkom... Um, hebben ze deze klap eigenlijk al een beetje verwerkt? Dat bedoel netje. je, die klap van vanmiddag? Ja. Nou, ik denk dat, dat PSV met een minimaal uh, deeltje hoop aan die wedstrijd is, is begonnen in de wetenschap. Dat, dat doe ik het, eigenlijk Ja, dan weet je, die klap is vorige week uitgedeeld. Uh, vorige week een Feyenoord. dreun te verwerken gekregen tegen Feyenoord. Ja, en dat zijn ze uh, wat moeilijker te boven gekomen. Uh, ja, PSV was afhankelijk van de concurrentie... Uh, kan je dan nu aan het einde van het seizoen, bijna aan het einde... al zeggen waar ze het echt hebben laten liggen? Want die, wat die laag vorige week, dat is natuurlijk niet het enige. Nou, wat, wat natuurlijk heel snel in het geheugen naar boven komt... Uh, de dubbele ontmoeting met FC Twente, waarin... Uh PSV het eigenlijk best aardig gedaan heeft. Maar Twente eigenlijk liet zien. Met name in de eerste wedstrijd een fantastische teamprestatie. Uiteindelijk werd dat duel door Chadley beslist. En natuurlijk wat kansen gecreëerd in de wedstrijd tegen Twente in, in Enschede. Maar uiteindelijk ook uh, ten onder gegaan. Twee doelpunten van, uh, van Theo Jansen. Ook daar was Twente weergaarloos in, uh, in de tweede helft. En PSV heeft het dit seizoen, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Eigenlijk in een, in een aantal wedstrijden weggegeven. Heeft ook vaak tot het gaatje moeten gaan in wedstrijden... waar dat absoluut niet noodzakelijk zou zijn geweest. Als je snel een goal had gemaakt. Maar PSV is er dit seizoen heel moeilijk in geslaagd om wedstrijden snel naar zich toe te trekken, waardoor je heel veel energie moet geven in een wedstrijd waarin het vertrouwen ook niet groeit, omdat je eens rustig een wedstrijd kunt uitspelen. Vaak heel noodgedwongen nog uitorganisatie, opportunistisch op zoek moet naar een, uh, naar, een, naar een tweede treffer. Ja, en als het allemaal wat makkelijker kan, dan zit er wat minder energie in en dan groeit ja. er ook iets. Maar, en... maar tot voor kort, uh, he, tot, tot, tot een paar weken terug, dat zeiden we toch ook vaak van goh, uh, PSV, het is zo degelijk, het is niet niet leuk, Maar het is wel degelijk. En ze winnen hun wedstrijd. En we hebben het gehad over die brede kleedkamer van Fred Rutte. Ja, maar dat was het meer aan het begin van het seizoen. Want ja. die is natuurlijk wat minder breed geworden met het vertrek van Affalai. Dat heeft natuurlijk toch wel wat, uh, wat ingeleverd. Hè? PSV met het vertrek van Affalij. Dat was en dat zag je eigenlijk ook in Europese wedstrijden wel. Met name tegen Glasgow Rangers, is een man die twee, drie man kon uitspelen. Waardoor anderen ook in vrijheid ja, kwamen. En je zag het ook bij Barcelona. Je zag het ook bij, ja. bij Barcelona en daar heeft hij al heel wat, uh, heel wat stappen gemaakt. Maar dat moet je niet vergeten. Affalai is, uh, is vertrokken. Aantal spelers niet echt in, uh, in topvorm geweest. Er is niet echt een leider opgestaan. Engelaar is dat eigenlijk van nature ook niet. kwam wel veel op zijn schouders terecht. Um, en, en het ontbreken van gewoon een echte spits. Juist. Met Jonathan Reis in het elftal... die zich steeds beter ontwikkelde in Eindhoven... was PSV veel gemakkelijker. Kijk, PSV is best ver gekomen op basis van de kwaliteit. Maar het gaat er net om dat je die afstand, afstand kan nemen... in, dat, een, in een competitie waarin je dus ook tegenstanders te weinig, ook kan rommelen zijn. Eh, te weinig individuele kwaliteit uh, die die, die... Met één moment een Ruïs, Theo Jansen. Die die met één mooie paas of een, een, een, een treffer. De, nou ja, de dat, was, dat was wel afvalaien natuurlijk. En ja. dat had, dat had Bakal ook wel eens in zich, maar die heeft ook met zichzelf geworsteld dit seizoen. PSV bleek defensief erg zwak. Hè? Met, met Bouma dan wel, maar, maar Marcello en, en, en uh, Rodriguez, mm -hmm. die daar hebben gestaan, waren ook uh, het licht in de duisternis niet. De Becks waren niet al te sterk dit seizoen. En Marcus en PS... Berg scoorde dus en niet. En Marcus Berg scoorde niet. Maar wat ik dus zei, als Rijs daar was blijven staan en de ontwikkeling uh, had voortgezet, ja, dan had PSV misschien wel wat minder moeilijk gehad. Maar PSV heeft op een aantal fronten het gewoon laten afweten. En dat heeft ook wel tot onrust geleid binnen Eindhoven. Want de speelwijze van PSV, ik heb de wedstrijden tegen Heracles en Feyenoord gezien. Daar heb je geen ploeg gezien die van kit af aan op de aanval ging. En daarmee bezig was. En, en ja, zoals de coach is, zo speelt de ploeg. Het was saai, degelijk, maar niet genoeg. De coach, ja, ook in zijn tweede seizoen pakt Fred Rutte geen prijs in Eindhoven. Daarover sprak hij met Jeroen Elshoff. Ben je bang dat het consequenties gaat hebben? Angst heb ik nog nooit gehad. En. Uh, en uh... De vraag die jij stelt, dat, is eigenlijk al, dat duurt al een heel jaar, hoor. Dat is niet, uh, niet van nu. Maar als je geen angst hebt, denk je bijvoorbeeld dat het realistisch is dat het zou gaan gebeuren? Heb je daar een gevoel bij? Nee, want ik heb mij alleen maar gefocust op, op dat uh, waarvoor ik ben aangenomen. En dat is uh, voor de eerste wedstrijd. En daar moet je je op focussen. En, uh, en nu hebben we nog een uh, wedstrijd te gaan. En dan kan je zomaar de tweede plek halen, Je in Champions League. Dus en, uh, dat houdt mij meer bezig als al dat andere wat er, uh, zoals jij, de vraagstelling doet... Denk je dat je volgend jaar gewoon nog trainer bent van PSV? Laat ik dan zo vragen. Nou, ik, denk, ik, denk niets. ik denk niets. Ik denk alleen... Nou, je denkt vast wel wat. Nou, ik, ik denk aan, uh, aan de korte toekomst. En dat is uh, richting Groningen. En dat, is, dat vind ik namelijk het allerbelangrijkste. Ja. Eigenlijk kan je er ook niks over zeggen, begrijp ik. Nee, mijn persoon is namelijk niet belangrijk. PSV is belangrijk. En, en, en op dit moment is, is PSV, het belangrijke voor PSV is dat wij voor ronde Champions League halen. En, en, en dat kan, die optie is er, dus dan moet je daarvoor gaan. En dat moet dan je focus zijn. Maar je bent ook een mens. Speelt het dan niet door je hoofd als je hier zit bij zo'n wedstrijd? Zo van, ja, weer geen titels, zou ik hier voor het laatst zitten? Of, of is nee, het helemaal niet... Nee, uh... Nu op dit moment niet, nee. Nou, dat, dat vind ik knap. Ja, maar ik kan wel heel goed relativeren. En, uh, ja, dat, dat, dat is... Het is niet altijd even makkelijk re relativeren als je de, een seizoen duurt. Namelijk uh, mijn voetbalwedstrijd als coach duurt namelijk uh, 34 wedstrijden. Nou, we hebben 33 gehad en die 34 komt nog. Al dus uh, Fred Rutte tegen Jeroen Elshoff. Um, hoe denk jij over de toekomst van Rutte bij PSV? Ik denk dat het uh, klaar is na, ja? dit, uh, na dit seizoen. Heb je die geluiden ook ontvangen? Ja, nou, wel eens of? zo. Maar je huh? kunt ook wel een beetje plussen en minnen. En Wat uh, dingetjes tegen elkaar wegstrepen. Uh, er zijn uh, wel eens wat negatieve geluiden ook over uh, Rutte naar buiten gekomen. Geuit door de leiding van, uh, van PSV. Weliswaar niet direct naar nou, speelwijze. Maar ook de manier waarop uh, de club verkocht wordt, bij wijze van spreken. En is hij heeft een betere ook... trainer dan, dan, dan coach, dan manager? Ja. Dat geloof ik. Ja, hij maakt spelers absoluut beter. Maar ik denk niet dat hij de manager is die bijvoorbeeld Guus Hiddink was. Nou is dat wel een, een enorme grootheid. Mm -hmm. Maar ik denk dat hij daarin misschien wel, wel iets te kort schiet. En ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat het na dit seizoen uh, voorbij is. Maar dat zeg ik echt op persoonlijke titel. Het is echt een gevoel. En dat uh, Fred Rutte misschien nog wel weer een keer uh, ergens anders. In een, uh, in een buitenland, bijvoorbeeld in, uh, in Duitsland, uh, zou gaan proberen. En dat PSV. Maar hij is dus eigenlijk de perfecte assistent. Ja. Ja, dat is hij ook. Maar, uh, maar hij gaat natuurlijk na alles wat hij nu gedaan heeft... niet meer als assistent werken nee. bij een hoofdcoach. Dus hij zal zijn ongelijk willen bewijzen in een, in een andere organisatie. Maar het houdt, het houdt natuurlijk een keer op. Er moet bij PSV ook heel zwaar gesneden ja. worden. En uh, hij kan eigenlijk het, alleen, het seizoen alleen nog maar goed maken... als hij uh, vooronder Champions ja. League haalt. Want op die manier kunnen er toch nog wat miljoenen de clubkast binnenstromen. De clubkast die leeg is, Daar zal bij PSV sowieso wel wat veranderen. denk ik. Want ik denk dat als er een goede aanbieding op Zuczak gedaan wordt dat ook Juchak gewoon uit... Uh... Maar hij zei vandaag wel dat hij absoluut uh, nog een seizoen doorgaat. Ja, maar als PSV geen Champions League speelt... gaat hij toch echt naar een andere club waar wel Champions League gespeeld Overigens, wordt. Overigens, de voorronde Champions League is ook niet meer zo makkelijk. Uh... Nee, dat is niet meer zo makkelijk. Maar ik denk dat PSV op basis van het, uh, van het verleden... resultaten uit het verleden wel een geplaatste club is. Waardoor je in de eerste ronde in elk geval... een niet al te ingewikkelde tegenstander zal loten. En dan in de tweede ronde wat, wat zwaarder aan de bak moet. Maar ook in die ronde wat zware tegenstanders kunt ontlopen... Uh, um de reis die Ajax heeft afgelegd, het afgelopen jaar. Hè, met uh, PAOK en Kiev. dat zou een reis kunnen zijn. die PSV ook voor ogen heeft. en dan moet je dat als Nederlandse club. als Nederlandse topclub wel kunnen halen. maar ja. het is in elk geval een weg die nog open ligt. Dan naar de Champions League miljoenen. maar dan moet je dus wel tweede worden. en eigenlijk gewoon de wedstrijd in Groningen winnen. en dan maar kijken. wat, uh, wat de tegenstanders uh, hebben gedaan. maar ik denk. dat uh, dat dat misschien wel het laatste kunstje. voor, uh, voor Fred Rutte zou, uh, zou kunnen zijn. wie het dan moet worden, dat vind ik ook moeilijk hoor. Um, er zijn natuurlijk wat. grootheden beschikbaar op dit moment, hè? Adriaanse en Van Gaal. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die niet bij PSV uh, zullen, zullen landen. Eerst maar eens even afwachten hoe het daar gaat in Eindhoven. Uh, Ajax, uh, de clubnaam viel al even net. Uh, Ajax staat dus gewoon bij 20. We krijgen een beslissingswedstrijd om het kampioenschap, dat is al heerlijk om op vooruit te, ja, die, die te, te beschouwen. Die competitieleider moeten ze een, een lintje geven. Die mag ook wel eens naar mijn rond komen kijken... voordat <laughs> ja. ik hem ga kopen. Dat, maar goed, uh, jij was vandaag bij Heerenveen Ajax... volgens mij de leukste wedstrijd van ja. alle negen. Kan je wel weer het woord lucky voor Ajax zitten? Of ben je nou een beetje kort door de bocht? Ja, dat vind ik wel. Omdat er ook een fase is geweest waarin Ajax veel sterker was dan, uh, dan Heerenveen. Ook hier uh, kon het alle kanten ja, op. Ja, het grappige was dat Heerenveen, ja, ja, Heerenveen begon gewoon goed en drukte Ajax terug en degradeerde Ajax eigenlijk een beetje tot een counterploeg. En als Ajax al eens op de helft van de tegenstander was, dan ging het heel stroperig. Men zocht wel naar vrije mensen, maar het tempo lag veel te laag en heel verontrustend was dat niet voor Heerenveen. Nou, uiteindelijk, dat is dan wel weer grappig, Heerenveen komt een fantastische goal van Farine op 1-0 en is te lang in feeststemming. Anders kan ik die goal van Soleimani niet verklaren. Hoewel Stoer-Ellegard daar geen hele sterke indruk maakt. Maar vanaf de aftrap wordt er weer gescoord. Dat gebeurt in wezen na rust ook weer. En dat was de fase waarin Ajax beter was. Want Ajax kreeg daarna misschien wel twee of drie opgelegde kansen... om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat gebeurt niet. Ja, en dat het uiteindelijk ontsnapt in die wedstrijd um, aan, uh, aan, aan Heer de Veen, dat mag je dan enigszins mm -hmm. lucky noemen. Wat mij wel opviel is dat Ajax uh, wat kopkansen weggaf aan Heer de Veen. en die niet besteed waren aan de Friese ik zeg even uit mijn hoofd, Breuer, Hakloent, Elm en Dost... hebben allemaal op goal gekopt en allemaal zonder resultaten. Maar eentje kwam er uiteindelijk tussen de palen. Dat was die van Dost die door Vertongen van de lijn werd gehaald. Dus Ajax is wel ontsnapt, met name in de slotfase. Maar er was ook een fase waarin Ajax die wedstrijd wel naar zich toe had kunnen trekken. En toen speelde het niet onaardig. Wat opvalt, um, dat tegenstanders van Ajax zo goed aan het voetballen kunnen komen. NEC... Had Ajax in de eerste half uur uh, speelden ze van, van de mat. Hereveen kan dus ook voetballen. Ajax is, presenteert zich, naar mijn idee, niet echt als een kampioensploeg. Of weet dat niet meer? Nou ja, iedereen kijkt naar, uh, naar Ajax in dit seizoen. Dat, dat zie je wel bij meer clubs die groot zijn of groot waarden. En dan zie je dat het niet helemaal lekker gaat. En dan heb je als tegenstander natuurlijk ook gezien... hé, hey, waarom gaat het niet lekker? En wat kunnen wij daaraan veranderen? Als je vervolgens afwachtend gaat spelen tegen Ajax... dan krijg je onherroepelijk toch die goal tegen. Als jij gewoon initiatief toont, dan is Ajax toch achterin kwetsbaar. Dan blijkt ook die machine niet helemaal in balans te zijn. Dat, dat hebben tegenstanders gezien. En Heerenveen, ja, geeft ze ongelijk, onbevangen aan deze wedstrijd begonnen. Wat, wat is er te verliezen? Vriezen zijn klaar, willen nog één keer Vlammen in eigen huizen gingen vol op de aanval. Hebben de vorm met Narsing en Berend. Ja, en, en dan zie je gewoon dat Ajax het lastig heeft. En de grote delen van de wedstrijd waren de ploegen gewoon gelijkwaardig. En we hebben het vorige week ook al gezegd, PSV, Twente, Ajax. Het is allemaal niet in, in, in bloedvorm. En dat liet Ajax vandaag ook zien in, was die wedstrijd, in, in Friesland. Maar het was wel spannend. Ja, spannend is en, het wel. Het was leuk. Goed, ja, en Ajax kan zich dus uh, voorbereiden op twee allesbeslissende finales tegen FC Twente. Eerste bekerfinale natuurlijk in de Kuip en een week later in de eigen arena de laatste competitiewedstrijd. Jan Vertonghe, verdediger van Ajax, kan niet wachten tot het begint. Niet normaal uh, wat het er in de kleedkamer over welke nu uh, spannender is. Die of uh, van uh, vier jaar geleden de uh, PSV met één doelpunt kampioen wordt. Maar dit is nog extremer, denk ik. En, uh, ja, het is, uh, het is geweldig voor iedereen, voor heel Nederland. en We moeten er staan, die wedstrijd. Nu moeten we het laten zien. Want nu heb je het in eigen hand te tegenstelling tot vier jaar geleden. Ja, precies. Maar uh, toen hadden ze met één goal ook nog in eigen hand. Dus uh, ja, ik probeer me soms een beetje voor te stellen... wat, uh, wat er in de reen allemaal gaat gebeuren, de vijftiende. Maar uh, we eerst achter mij ook nog een wedstrijd. Stel dat het iets heel moois wordt de komende 14 dagen. Zien we een ingetogen vertongen over 14 dagen? Ja, misschien wel iets meer, iets, uh, iets slimmer dan uh, vorig jaar denk ik. Maar niet meer ingetogen, absoluut niet. Ja, ik durf nog niet te denken wat er dan bij me zal loskomen, maar... Uh. Misschien vijf jaar frustratie, vijf jaar titel mislopen, zeven jaar titel mislopen van, uh, van Ajax. Dus ja, iedereen fokt, uh, of sorry, ik weet, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar... Mag jij zeggen? Maar uh, ze zitten elkaar altijd op de stok, op, op straat ook, weet je, of supporters, uh, vrienden. Het is, uh, het is echt niet maal, iedereen leeft mee en dat zal, dat zal uh, zo zijn in gedeelte. Mabele Belg Jan Vertongen. Je kan je, als je hem zo hoort, niet voorstellen... dat hij dus over de scheef ging vorig jaar na het winnen van de beker. Nee, maar ik zou als ik dit hoor wel vast een ijspleister klaarleggen. Ja. Voor als er echt uh, iets te vieren is, zou ik zijn mond even dichtplakken. Ja, ik denk dat hij wel twee keer nadenkt. Ja. Maar goed, uh, met een bakje op. Ja. Uh, goed, Twente kan dus uh, ook toeleven naar die twee confrontaties. Hè. We hebben Ajax gehad, nu, nu, nu Twente, toch de koploper. Uh, won met 4-0 van Willem 2. Hoe indrukwekkend vind jij uh, Twente? Zijn ze indrukwekkend überhaupt? Nee, je moet eerst even kijken tegen wie ze speelden natuurlijk. Willem dat 2, uh, dat ja. was Willem 2. Dat maar uh, toen een, een voor, soort ja, van... vorige week een ja, opleving. De afgelopen week werd Willem 2 ineens zo groot gemaakt... daar kon ik me helemaal niets bij voorstellen. Het blijft gewoon Willem 2. ploeg ja, die uh, 30 keer verloor dit seizoen en uh, uh, ja, weet je, tegen man, de kop lopen. Ja, wel, man. ging voor die, voor die laatste kans. Vorige week hebben we het gehad over de top 3. Toen maakte Twente wel de fitste en gretigste indruk van de drie... En dat was eigenlijk vandaag ook. Je zag wel, uh, en dat gaat het voordeel zijn van FC Twente... in de laatste wedstrijd. Ruiz heeft heel lang langs de kant gestaan. Is nog op een bepaalde manier erg fit. En was vandaag ook heel dominant aanwezig. Actief. Uh, en actief. Uh, er zit intelligentie in. Want de bal die Landsaat uit een uh, corner bij uh, Douglas neerlegt. Uh, met gevoel. Dat is bedacht. Dat is, uh, ja, dat is intelligentie. Er zit ervaring in. Ja, ik denk dat uh, het was niet heel imposant was. Heel indrukwekkend, maar het was wel goed. Wat, uh, wat Twente heeft uh, gedaan. En ja, het maakt op mij de meest stabiele indruk van de drie. En we moeten het nu over de twee hebben. Maar wat dat betreft is natuurlijk die bekerfinale is een fantastische generale. Ja, ja we hebben het uh, va vaak gehad uh, over El Clasico. Vier keer. We ja. krijgen nu onze eigen Clasico in twee keer weliswaar. Polder Clasico wel, noemde de iemand dan net. Ja. Polder Clasico. Twee finales binnen een week. En de vraag is dan natuurlijk of je de beste spelers niet moet uh, sparen tijdens de bekerfinale. Omdat de landstitel natuurlijk wel wat veel belangrijker is. Trainers Michel en Frank de Boer denken daar gelukkig hetzelfde over. Ik heb het gevoel, of tenminste, dat, is, dat heb ik de laatste jaren een beetje bekeken, als je juist een team juist uh, gaat rust geven, dan op een of andere manier is de spanning dan weg. Dus ik verwacht. Uh... Niet veel mutaties. Uh, daarom heb ik ook daar straks op een vraag geantwoord. Kijk, uh, ga je spelers laten rusten voor de beker? Uh, nee, de spelers moeten in de ritme blijven. Ik denk dat je juist... Uh, je zit zo in een ritme van nu van zondag, zondag. Dus ik denk dat het gewoon een gewenning is... en dat zij gewoon weer uh, een wedstrijd kunnen spelen... en een hartstikke mooie prijs kunnen winnen... Dan, uh... Moeten we dat zeker niet laten? Natuurlijk, natu een sterkste opstelling één dag is niet hetzelfde volgende dag. Maar je moet niet te veel uh, verandering, verandering verwachten. Geen, weinig veranderingen. Dat doet me denken aan... Uh, die discussie die je altijd hebt op de EK-VK. Laatste poolwedstrijd. Geef spelers rust. Of moet je ze in die flow ja. laten? Nou, er is, nou heel, uh, uh, er is een heel duidelijk bel, Marco van Basten. En uh, je weet uh, dat je het beter niet kan doen. Nee. Die deed dat toen tegen Roemenië. En vervolgens was de spanningsboog tegen Rusland. EK 2008 hebben we het over. was uh, volledig verdwenen. En daar refereert de boer ook mm. aan. hoor. Mm. En ik denk Preudom ook nog wel dit soort dingetjes heeft meegemaakt. Nee, laat die jongens inderdaad in die flow. Maar kan me wel voorstellen dat je misschien op detail wat veranderingen doorvoert. Sowieso speelt Twente met een, met een andere keeper... Hè? want Bosker krijgt als beloning die, die bekerfinale. Nou goed, die zal niet het meest moe zijn van, van iedereen in Michailov... maar er zullen wel misschien wat mutaties zijn... maar beide hebben een brede selectie waarin een mutatie uh, mogelijk is. En, je en zou... eventuele kaarten hebben ge, heeft geen gevolg Alleen voor... direct rood. Alleen direct, rood, direct ja. rood. Als je direct rood krijgt in die wedstrijd... dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan ben je er in, in de, de wedstrijd daarna niet bij... Uh, ik denk dat alleen allebei de ploegen er niet bij gebaat zijn... dat ze tot het gaatje moeten gaan. Maar ja, ze zullen dan ook allebei weer tot het gaatje moeten gaan... stel dat er een, een verlenging zou komen. Dus ja, dit is toch fantastisch. Ja, het worden twee heerlijke weken. Ja. Goed, ja, Twente speelt dus ook dit seizoen weer volop mee voor de prijzen. Alsof er eigenlijk helemaal geen trainerswissel is geweest. Twente-watcher Leon ten voorde heeft het allemaal van nabij gevolgd. Hij werkt voor de Twente krant Tubantia. Leon is nu aan telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Uh, jij kent Twente van binnen, van buiten, van haver tot gort. Had jij verwacht dat het uh, zo zou eindigen dit seizoen? Ja, het is ongelooflijk dat Twente eigenlijk uh, alle drie prijzen... Dit seizoen uh, in Nederland kan winnen. De jonge kwijtschal hebben ze al. Ja. En de dubbel, die, uh, die loopt nu, ja, nee, dat had uh, niemand verwacht. Uh, uh, normaal gesproken, een uh, club van het Kaliber Twente, als die één keer kampioen zijn geworden, dan zag ik wel naar Z, Dan vallen ze toch vaak wat terug. En uh, ja, dat is hier niet gebeurd. En dat is uh, natuurlijk ook mede te danken aan het, uh, aan het morsen van punten van de concurrentie. Mm -hmm. Ja, aan de andere kant, het is, uh, het is wel ontzettend knap wat, uh, wat ze hier hebben bereikt uh, dit seizoen. Um, Michel Perdom nam het over aan het begin van dit seizoen van uh, Steve McLaren. Kun jij aangeven wat het verschil is tussen die twee? Ja, Prodom is, is natuurlijk een heel ander mens uh, dan McClare. Uh, McClare uh, is toch een beetje een, ge, uh, ja, een uh, geboren chameur... en die vindt iedereen een beetje op zijn vingers. En Prodom uh, uh, ja, is toch een ander type... en die is ook heel anders binnengekomen binnen Twente. Hij, uh, uh, die, die liet in het begin heel veel over aan zijn uh, assistenten. Die keek een beetje uh, goed rond... en die ging pas na een, uh, na een tijdje uh, ging hij zich echt met de ploeg bemoeien. En Prodom heeft uh, vanaf het begin eigenlijk heel sterk... Uh, heel uh, uh, ja, het elftal uh, naar zijn hand wilde zetten. En dat is wel een groot verschil geweest. Is het een perfectionist die pardon, zo komt hij wel een beetje op mij over. Uh, ja, het is absoluut een controlefiek. Toen hij, ja, uh, uh, uh, voordat hij bij, uh, bij, bij Twente uh, begon... had hij uh, alle uh, wedstrijden op het videoband al gezien van het afgelopen seizoen. Dus <laughs> alle 34. Alle en ja? en uh, <laughs> ja, dat typeerde hem wel. En uh, hij is dag en nacht uh, met, met voetbal bezig. Hij had uh, nog een, een uitnodiging voor de carnavals op toch in Oldenzaal. Hij is heel groot daar. Maar toen zei hij van, uh, ik gun mij niet uh, dat pleziertje, want ik moet hier op banden kijken van Villarreal. Uh, en dat was de dag na dat Twente van PSG won. Dan zou je toch denken van, uh, hè, pak even die ontspanning. Maar dat is aan hem niet besteed. Het is een absolute uh, freak op dat, uh, dat gebied. Ja, en vind je dat je dat dan terug ziet op het veld? Zijn hand? Um, uh, in de da -da. eerste competitie helft wel. Hij wilde, uh, wat hem vooral opviel was, dat Twente eigenlijk heel degelijk speelde voor het seizoen. En uh, een beetje onbelgisch. Hij wilde wat, uh, wat afvallende spelen met wat meer opportunisme. En hij wilde gewoon wat, uh, ja, wat sneller naar de goal van de tegenstander. Bij elkaar was het toch eerst controle. En vanuit die controle zeg maar, op zoek naar die goal. En, uh, en prudhomme wilde toch wat anders gaan voetballen. En dat zag je in de eerste competitie zelf zag je dat, uh, wel duidelijk terug. Na de winst stond niet meer. Ik denk ook dat uh, de ploeg is toen vermoeid geraakt door alle uh, Europese beslommeringen. En uh, ja, toen werd het toch meer borstelen. Ja, um... Goed, we horen net al preudom uh, over de komende wedstrijden. Is Twente klaar voor die finales, denk je? Ja, dat worden heel bijzondere wedstrijden. Kijk, uh, Twente heeft wel bewezen in deze ploeg dat ze uh, mentaal heel sterk zijn. Uh, wat opvallend was dat ze vorig jaar, toen eigenlijk de druk vanuit Amsterdam zo hoog werd opgevoerd... en Twente had nog nooit in die positie gezeten... dat ze in de kampioenswedstrijd uh, bij NAC eigenlijk de beste wedstrijd van het seizoen speelden. En ja, uh, uh, de jongens die, die het toen deden, die zijn er nu nog steeds. Dus, ja, je, je de ervaring van... is, nu, is nu, vorig jaar zeiden ze, ja, er is zoveel ervaring bij Ajax... maar die is eigenlijk nu vooral bij, uh, bij Twente aanwezig. Ja, dat klopt. En uh, Kijk, aan de ene kant denkt iedereen van uh, ja, in de arena een goed resultaat halen. Dat wordt hartstikke lastig. Aan de andere kant is de druk in Amsterdam natuurlijk ook heel groot. Want voor het eerst uh, sinds 2004 kunnen ze daar de titel pakken. Ja, ja, je kunt er eigenlijk helemaal niks van vertellen. Je krijgt eerst uh, zondag die finale. Uh, wat echt wel als een grote prijs hier wordt gezien. In is het is niet zo dat het een tussendoortje is. Maar ja, goed. Uh, aan de horizon. Uh, schitter toch dat uh, die andere prijs. En die is, ja, die is net, net iets groter, hè? Ja, kan je nou wel objectief kijken, Leo. Nou. Ja, maar, maar het geeft wel aan hoe Twente gegroeid is, hè? Want vorig jaar was, dit, uh, was die bekerfinale een absolute must geweest. En de jaren ervoor ook. En nu kijkt men verder. Ja, dat, dat, dat is absoluut een feit. Kijk, uh, toen in 2001, toen Twente voor, het, uh, voor de tweede keer de beker won, uh, waren er 35.000 tukkers in, in de Kuip. En nu, uh, nu 17.000. Uh, dat valt me nog mee dat ze alle kaarten hebben verkocht zeg maar, voor, die, voor die finale. Maar ja, iedereen is eigenlijk toch wel met, uh, met, met het kampioenschap bezig. Oké, okay, uh, Leon Tuffoorde, dankjewel. Verslaggever van de krant Tubantia. En uh, veel sterkte de komende weken, want je bent natuurlijk ook gewoon supporter. Goed, uh, dank uh, voor je... Analyse. Ja, je hoeft er geen antwoord op te geven, toch? Wat, wat zeg je? Je hoeft er geen antwoord op te geven. Nee hoor. Bedankt, Leon. vrijdagavond. Ja, Zo, zometeen praten we verder uh, over de Eredivisie, over degredant Willem II, over Europees voetbal. Wie wordt er vierde? We spreken met uh, Gert-Jan van Beek en bellen ook nog met uh, Mark van Hintem van Willem II na deze plaat. Between my shadow and me Put it where the sun don't shine Jimmy Multiply. Goed, we gaan uh, verder praten over die divisie. Van de top uh, naar de bodem, naar de kelder, naar Willem II. Dat is vandaag dus degradeerde door die nederlaag in Eindhoven tegen PSV. Geen spitsen, Frank de Moersje weg. Willem II uh, heeft het met de Meso-richters en Janga moeten doen. Is het uh, geldig excuus van uh, Levchenko? Ik zit nu allerlei papieren door elkaar te halen. Ik ga eerst maar eens uh, vragen aan uh, Rolf van de Geer-Rodelt... Um, dat weer om twee degradeert... Heb je er ooit nog fiducie gehad dat het niet zou reguleren? Ja, in de winterstop. Um, ik was in de winterstop in, uh, in Turkije. Daar was uh, Willem II ook. Uh, uitgebreid gesproken met, uh, met Gert Heerkes. Uh -huh. En ook met, uh, met wat spelers. En daar proefde ik toch, ja, waarom niet? Weet je, er zat best voetbal in Willem II. Er waren niet alle wedstrijden zomaar weggespeeld. Tuurlijk, Het ontbrak wat aan scorend vermogen en aan wat geluk. Maar ja, die marge met VVV die was, he was helemaal niet onoverbrugbaar. En ik dacht, nou ja, een goede tweede helft van het seizoen... Waarom niet? En hm. dat gevoel heb ik eigenlijk nog wel een paar weken gehad. Want uiteindelijk beginnen ze na de winst met een overwinning op Vitesse. En, en kwam ongeveer iedere wedstrijd ja, een voorzong. Ja, dat was op het laatst. Maar, ja. maar daarna PSV 2-2. Of, mm -hmm. of net verloren geloof ik. In, in blessuretijd met dat doelpunt toen van Seefuik. Maar in wedstrijden gewoon op de been blijven. En toen dacht ik, ja, uiteindelijk zal dit niet misgaan. Maar het werd wel van kwaad tot erger. En inderdaad, elke week op 1-0 komen. Maar uiteindelijk op, op kinderlijke wijze het weer weggeven. Ja, hoe, hoe kwam dat? Hoe kwam dat dat het van kwaad tot erger werd? Omdat het geen, uh, geen, uiteindelijk geen team was. En ik denk niet dat iedereen uh, zich ervan bewust was... Wat er, uh, wat er gevraagd werd. Ik heb in, uh, in veel wedstrijden Willem 2 gezien zonder plan. Ik heb ze zien spelen tegen Herakles. Herakles met tien man, zij, Willem 2 met 11 En toch zes doelpunten tegenkrijgen. Geen enkel idee. Niet weten van elkaar wat ze, wat ze van plan zijn. Een elftal dat niet in balans is. En ja, dan zie je uiteindelijk wel dat het van kwaad tot erger wordt. En gek genoeg, vorige week dan die opleving tegen AZ. Dan zie je ja. weer wat hoop. Maar ik vond dat Willem II afgelopen week wel erg groot werd gemaakt. Ik denk ja, dat wordt echt geen staande weg voor, uh, voor FC Twente. En, en ik... Je had ook wel een beetje het idee, al een paar weken geleden... dat de spelers van Willem II stiekem ook wel zich hadden neergelegd bij, uh, bij de degradatie. En daar zitten ook, dat, dat vertelde pas ook nog een, ik zal zijn naam niet noemen... maar een voetbaltrainer mij, die zei van... ja, weet je, als je nou in die selectie kijkt van Willem II... dan zie je er niet zoveel die echt een clubhart hebben. Als je strijdt tegen degradatie, haal je vaak veel huurlingen... maar die zijn toch vooral met zichzelf bezig en niet met het elftal. En niet, en niet met de club. En misschien is dat ook wel een beetje het verhaal van, van Willem II geweest ja. dit seizoen. En dus is de club gedegradeerd. Spelers en trainers zelf zullen vanavond misschien hun gedachten laten gaan over het afgelopen seizoen. Direct na afloop van de wedstrijd Twente Willem II vroeg Jan Roels naar het gevoel bij Evgeny Levchenko. Ja, heel, uh, heel slecht gevoel eigenlijk. Het, ik denk dat wij nog niet helemaal beseffen dat uh, dat, uh, dat gebeurt eigenlijk, dat het feit is. Ik denk dat uh, als emotie allemaal ja, weg zijn, dan, dan voel je dat uh, volledig. En dan uh, ga je begrijpen dat je, dat je echt nu gedegradeerd bent. Gedegradeerd het is ook moment van evaluatie nu. Hè. Uh, waar is het misgegaan? Kun je daar nu de vinger op leggen? Ja, ik, ik, kan, je, ik kan je hele verhaal vertellen, natuurlijk, waar, het, waar ik waar ik van vind uh, misgegaan is. Nou, ten... Noem eens wat. Nou, ik, ik zou zeggen in eerste instantie natuurlijk dat wij begonnen zonder spits. Uh, want uh, als Frank de moezje werd verkocht, uh, hadden wij in principe geen diepe spits. Dat is een van de, van de redenen. Hè. Daarna is. Uh, uh, Paweł Wojtjanowski is weggevallen. Uh, Johan Hakola is uh, geblesseerd geraakt. Dus eigenlijk speel je voorin helemaal zonder spitsen. Uh, daarna, uh, ja... Be sommige beslissingen vind ik uh, ook ja, niet helemaal... Uh, was ik niet helemaal content met uh, sommige beslissingen van de uh, leiding. En uh, nou ja, dat is mijn visie. En uiteindelijk lag het natuurlijk ook aan ons. Waar wij... Uh, uiteindelijk moeten wij op het veld laten zien wat wij kunnen. En dat is... Uh, Neer gekomen wat, uh, wat moest. In hoeverre raakt dit jou persoonlijk, deze degradatie? Eigenlijk best wel erg. Want uh, ik, uh, ja, ik was betrokken bij de club. Uh, en je ziet, ja, ik, ik ben helemaal. Uh, ik, ik, kan, ik kan niet uh, half uh, voor, voor iets gaan. Of ik ga volledig of ik ga helemaal niet. Ik wa, er waren natuurlijk heel veel. Uh, ja, probleempjes bij de club, wat ik zou noemen. En daar baal ik wel van. Uh, en uh, ja, daar ben ik wel best wel emotioneel op. Oh, dus niet uh, Denny geeft een paar redenen, Roland, voor degradatie. Daar komen ze dan. Geen spitsen. Frank de Moesje weg. Willem II heeft het met Richters moeten doen, met Janga Is dat een geldige excuus? Een beetje. Vang de Moes is natuurlijk een ervaren spits. Goed voor een x-aantal doelpunten per seizoen. Richters is een... Doe doet het goed bij Utrecht. Wat zeg je? Het doet het best goed bij Utrecht. Ja, dan zie je wat voor spits dat is. En dat is een spits die Willem II prima had kunnen gebruiken. Maar Willem II kon de centjes ook heel goed gebruiken. En als er dan een club is zoals Utrecht die centjes biedt voor de Moesje... dan hoef je daar niet over na te denken. Dat moest denk ik in Tilburg wel gebeuren. Richters is op huurbasis gekomen. Zijn spits die het in Engeland nooit gemaakt heeft. Eigenlijk in de Nederlandse competitie ook niet. Maar zijn grootheid dankt aan een fantastisch EK... met, uh, met Jong Oranje. Heeft overigens wel een paar belangrijke... Ja. en mooie doelpunten gemaakt. Dus, dus daar kun je voldoende op terugkijken, denk ik. Ja, en wat kun je van een jongen als Janga verwachten? Is, uh, komt uit Rotterdam. Um, eerste seizoen. In zijn eerste basiswedstrijd... De eerste wedstrijd die in de basis stond, maakte hij wel de winnende... tegen Vitesse. Maar dat is... een dat is een, een, een jongen voor de toekomst. En misschien ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat voor een deel geldt. Uiteindelijk krijg je Strihafka erbij, die um, Tsjechisch. dat. Ja, dat was ook het niveau niet. Dat was wel, uh, die had wel dezelfde instelling als de Moesje, maar iets minder kwaliteit, ja, daar weet je het niet. Um, Gert Hekers is uiteindelijk ontslagen, een paar wedstrijden geleden. Had dat niet veel eerder moeten gebeuren? Als en, je nog iets wilde, wilde veranderen? Om een soort van schokkeffect ja? te bewerkstelligen. Ik had wel het idee dat naarmate uh, het seizoen voorderde... dat de spelers niet meer zo heel erg tevreden waren... Uh, met, uh, met de trainer Heerkens. En ook niet het respect... nou, misschien wel respect... maar zijn autoriteit wel wat hadden aangetast inmiddels. Dat hij blijft op best wel lang zitten. Ja. Is, uh, uh, uh, ja. heeft gaat het al, in de heeft probleem. misschien ook wel met een aardigheidsfactor te maken. Het is natuurlijk een aardige man die ja. geen vijanden maakt. En dat is voor een spelersgroep natuurlijk ook lastig. Alleen de spelersgroep heeft waarschijnlijk gedurende het seizoen wel gedacht... ja, wij zijn misschien wel toe aan een andere aanpak. Ik weet niet of het van binnen uh, heeft gerommeld. Als ik Levchenko hoor, denk ik dat hij namens de spelersraad wel eens een keer is gaan klagen en gezegd, we moeten iets doen. En dat er toen is gezegd, nou dat doen we aan het einde van het seizoen. Dat dat een van de beslissingen is waar hij het niet helemaal mee eens is geweest. Ik denk dat het misschien wel eerder had, uh, had moeten gebeuren. En uh, nou goed, Veskens heeft nog wel een overwinning uh, uh, gepakt. Maar het was, uh, het was uiteindelijk uh, te laat. Ja, John Veskens... Uh... De man dus die tijd nog probeerde te keren. Twee weken geleden werd hij pas uh, trainer van assistenttrainer dus uh, gepromoveerd. naar nou, hoofdtrainer Jon Vesteren nu over de degradatie van zijn club Willem 2. Nou ja, het is natuurlijk, natuurlijk uh, wel een dieptepunt, ook voor de club natuurlijk. Uh, nou, vandaag is het uh, definitief dat we gedegradeerd zijn naar de eerste divisie. Ja, we moeten nu gewoon uh, schouwers eronder, uh, even treuren en, uh, en gaan bouwen. Bouwen op een stabiele, degelijke uh, club wat bij ons twee gewoon hoort te zijn. Zie je daar nou een rol voor jezelf? Uh, en ook de hele spelersgroep zal wegvallen, denk ik, bij de club. Ja, van, van deze groep zullen niet zo heel veel uh, spelers uh, overblijven. Ja, maar goed, wat ik al zeg uh, voor mezelf. Ja, ik ben volgend jaar nog gewoon uh, in dienst bij de club als assistent. En uh, ik zal daar uh, een onderdeel van, uh, van uitmaken, die je uh, mee moet gaan bouwen. En we zullen gewoon uh, heel duidelijk uh, beleid en heel duidelijke structuren uh, neer moeten zetten. En dan een degelijke Eredivisieploeg weer worden. Maar het voelt toch anders nu het definitief is, John, denk ik, hè? Ja, ik lijk wat rustig, maar... dan uh, ja. nou vraag ik het. Ja, van binnen ben ik wel... Uh, is, het, uh, is het gewoon echt uh, diepe teleurstelling en, uh, en eigenlijk toch wel een behoorlijke treurnis, ja. Oh, dus uh, John Veskens, ja, emotioneel. Dat is natuurlijk echt een uh, clubman. Uh, had het wel weer over bouwen meteen, uh, Ronald? Ja, dat is ook het beste wat je, wat je maar gelijk voor ogen kunt, uh, kunt houden. Wat dat betreft ligt het, uh, het beste voorbeeld een paar kilometer verderop in Waalwijk... waar uh, natuurlijk vorig jaar ook met veel afscheid is genomen van de eredivisie. Met een zeer kleine begroting vervolgens in een gezonde organisatie is gewerkt aan de terugkeer. En dat is ook bewerkstelligd. Kijk, je bent direct... Uh, je bent wel van... Ja, ja, goed, zo goed als. Maar je bent wel van, uh, van een aantal zaken af. Ik heb het bij Sparta ook zien gebeuren. Daar was het ook rommelen en het ene... Het ene in een gat met een andere dichten, het ene potje vastleggen terwijl het eigenlijk voor iets anders bedoeld was. Daar ben je vanaf. Natuurlijk vallen de inkomsten tegen en wordt het allemaal minder. Maar je kunt wel weer op een bepaalde basis komen van waaruit je kunt bouwen. En ik zeg niet dat het, dat het Hosanna moet zijn... maar dit nadeel heeft ook wel een klein voordeel. Dat uh, kunnen we even voorleggen, ook aan Mark van Hintem, Die is nu aan de telefoon, uh, technisch directeur van Willem 2. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Uh, denk jij ook meteen weer aan bouwen of zit je gewoon nog even te balen? Ja, vooralsnog is het gewoon balen natuurlijk. Maar, maar goed, uh, ik had hier al een rekening mee, uh, mee gehouden. Kijk, uh, op het moment dat ik binnenstap, had de club 30 wedstrijden gespeeld om 12 punten. Ja, weet ja, wel, van, uh, dan moet er wel een heel groot wonder gebeuren. Je alsnog degradatie ontlopen. Dus daar ben je eigenlijk al in je hoofd bezig met bouwen, ja. Eigenlijk uh, wist jij al van die degradatie toen je bij de club kwam, hè? Want je kwam dus pas, ja. wat je zegt, naar 30 wedstrijden. Hoe heb je dat seizoen beleefd van Willem II? Nou ja... Ik, uh, ik heb uh, gewoon geprobeerd natuurlijk puur analytisch te kijken. Ik heb heel veel gesproken met mensen binnen de club om, uh, om aan te, te, te voelen... Ja, hoe de situatie nu eigenlijk is, hoe het uh, allemaal gelopen is het afgelopen seizoen. Ja, en waar je winst te behalen valt uh, richting een nieuw seizoen. En, ja, daar hebben we me eigenlijk voorlopig uh, ja, mee bezig gehouden. Ja. Je kent de club goed natuurlijk ook wel, want je bent er dan wel net bij betrokken als technisch directeur. Maar je hebt ook een mooie periode meegemaakt als speler. Kan je uitleggen wat, wat, wat dit betekent voor de club, hè? de stad, de fans? Ja, dit is een enorm ja, gemis. Uh, voor, voor de fans de sponsoren voor uh, heel de regio Tilburg. Want er zijn ongelooflijk veel sponsoren aan deze club verbonden. We hebben. Uh groot supportersbestand. Ja, en ik denk dat het ook gemist is voor de Eredivisie. Want uh, ook de Eredivisie is een club met een grote historie kwijt. Ja, dat kan wel zeggen. De Ticolores, die horen natuurlijk op het hoogste plan. Uh, ja. Nog even terug naar de oorzaken. Uh, Levchenko zei het net al, hij doelde op de uh, beslissingen van de leiding... waar hij niet helemaal blij mee was. Uh, kan jij aangeven welke beslissingen dat waren? Is dat ja, bijvoorbeeld het, het vertrek van Heerkes dat een beetje lang op zich te wachten? Ja, kijk, dat is uh, voor mij lastig te zeggen. Ik, uh, ik heb uh, een paar weken rondgelopen bij Willem II. Ik heb natuurlijk wel eens noem maar het allemaal keerd. Maar uh, waarom uh, de leiding niet ingegrepen heeft, is voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk geworden. En dat heeft ook te maken met inderdaad toch wel het beleid van de, de laatste jaren. Er zijn heel veel mensen gekomen, heel veel mensen gegaan op bepaalde posities. Er is nooit duidelijkheid geweest. ...wie nou wat deed in de organisatie en wie waarvoor stond. Ja, en uh, dan zie je dat vorig seizoen Willem II de competitie uh, heeft ontlopen, degradatie, um, nog heeft kunnen vermijden. Maar op den duur ja, weet je gewoon dat er een keer de baan gaat vallen en dat is nu gebeurd. Ja, en, en is die organisatie nu wel goed? Is die wel sterk? Is die op orde? Nou, wat er in ieder geval gebeurd is, uh, is dat er um, een technisch directeur is aangesteld, een nieuwe. Nou, Henry van der Vecht heet dat natuurlijk voorheen... Uh, er is een nieuwe trainer inmiddels. Um, uh, er is een nieuwe algemeen directeur gepresenteerd. Nou, dat zijn in ieder geval wel zaken waar je uh, hopelijk uh, goed de toekomst, koeps, de toekomst uh, in kan vullen. En jij werkt in de winkel. Je moet een nieuwe ploeg samenstellen. Er gaan veel spelers weg. Ja. Heb je al een idee hoe je dat gaat doen? Ja, daar zijn we natuurlijk volop uh, vol mee bezig. En, uh, ja, dat is een behoorlijke uitdaging. Ja. Hè? Want uh, we, we hebben afgelopen dinsdag... Uh, tijdens een RwC-vergadering ook besloten dat er een belofteteam uh, bij komt. Dat hadden we afgelopen seizoen niet. Dus dat betekent dat daar ook nog eens twaalf spelers uh, minimaal bij moeten komen. Dus in totaal gok ik wel op een, uh, op een speler of uh, nou 3,24 die erbij moeten komen. Dus ja, dat, <laughs> dat is een behoorlijke klus. Plus nog een, een trainer voor het belofteteam uh, en, en nog wat zaken daaromheen. Kijk aan ja, de bak. En, ja, maar aan de andere kant is dat ook de uitdaging... Uh, om er dan met z'n allen weer iets moois van te maken. Nou ja, ik hoor jullie verhaal net over RKC. En ik vind dat die uh, club het fantastisch heeft gedaan. Door binnen twee jaar weer, uh, weer terug te keren. Ja, en uh, uh, wat dat, kijkt met uh, een schuin oog wel daarnaar, naar, naar de Waalwijk. Ja, natuurlijk. Dat hou je toch allemaal in de gaten. Ja. En uh, hoe, hoe triest is het eigenlijk voor ons ja, dat wij degraderen en RKC gaat promoveren. Alhoewel ik het die club van harte gun. Ja, jullie werken toch ook samen? Ja, we werken inderdaad samen hè, met, uh, met de jeugdopleiding, de RJO. Uh, maar ja, goed, uh, Willem II wordt gewoon op niveau te spelen met het eerste elftal. Kun je me uitleggen, Mark, waarom jullie, um, terwijl eigenlijk elke club uh, aan het snijden is in de begroting... en denkt, nou nee, ja, we doen dat belofte elftal maar weg, want dat kost veel te veel geld. Waarom jullie juist, terwijl er toch ook geen geldboom, geldboom voor het hoofdgebouw staat... ervoor kiest om toch een belofteteam weer in het leven te roepen? Ja, dat is het goeie. Ik moet eerlijk zeggen, daar had ik uh, aanvankelijk ook mijn bedenking over. Want uh, ja, ik wou dat uh, elke cent richting het eerste ging. Um, technisch gezien kan ik me heel goed voorstellen. Want ik vind, dat, uh, ik vind het heel belangrijk uh, dat, uh, dat je een, een belofte team hebt. Zeker ook voor geblesseerde spelers. Voor spelers die uh, niet spelen in het eerste elftal. Uh, om in het ritme te blijven. Dus dat kan uh, op technisch gebied heel belangrijk zijn. Daar ben ik het helemaal niet van goed. We gaan proberen het, uh, het belofte team... Zo goed en ook zo goedkoop mogelijk in te vullen. Ja. Oké, okay, Mark, van hem heel veel succes en sterkte bij het bouwen van de nieuwe ploeg. En jullie denken in ieder geval vooruit, dat is belangrijk. Absoluut, maar ik heb er ook alle vertrouwen in. Oké, okay, succes, Mark, dankjewel. Dankjewel. Ja, terwijl Willem II vandaag dus definitief degradeerde... moet VVV zich via de na-competitie veilig spelen. De club uit Venlo won vandaag met 3-2 van Feyenoord. En dat is een knappe overwinning. Die volgt op het gelijke spel van vorige week tegen Jereveen. Het lijkt erop dat VVV zich in de vorm speelt... en plots een waardige ploeg op de been brengt. Trainer Willy Boessen is realistisch. Ja, maar twee weken geleden was het anders. Ik sta met beide voeten op de grond. En onze spelers ook. We weten dat het gewoon een heel moeilijk seizoen is geweest. Ik denk dat we voor onszelf hebben dat maximale uitgehaald om die play-offs te halen. En we blijven met de voet op de grond staan. En ook play-off wedstrijden zijn totaal anders dan tegen Finals spelen. Want wat ik net al zei, Finals speelden vorige week tegen PSV en die, die winnen ook dik. En uh, elke wedstrijd is anders. Er zijn telkens finale-wedstrijden geweest voor VVV in de slotfase van deze competitie. Zo'n na-competitie, dat is ook finale na finale. Nee, dat klopt. Uh, je merkt in ieder geval dat jongens uh, veerkracht hebben. En dat ze na uh, twee uh, moeilijke weken nek -roda en daarna de veerkracht hebben om het weer op te pakken. En uh, ja, dat is, uh, dat is prima, dat is goed. Willy Boesen uh, met VVV in de nacompetitie, Is die ploeg opgewassen tegen teams uit de eerste divisie? Want je hoort altijd heel veel verschil. Ja, als we een goede dag hebben wel. Ik vind de VVV eigenlijk een beetje een schande... wat daar uh, gebeurd is als je kijkt naar de afgelopen jaren. Um, als Met wat meer routine en wat meer beleid... had VVV uh, gewoon uit deze zorgen kunnen blijven. Er is niks veranderd sinds het uh, vertrek van Van Dijk. De ploeg is net zo wisselvallig. Komt doordat er gewoon een hele jonge spelersgroep staat... met een instabiele prestatiecurve. Maar wat vind je dan? Uh, ben je een beetje schandalig? Nou, dat er aan het begin van het seizoen een strijd is geweest... tussen de voorzitter Haai Berden... die uh, Honda heeft gehaald en dacht... weet je wat, Van Dijk, jij kunt het met allemaal jonge jongens wel doen. Ik ga allemaal van dat soort talenten halen. Die leveren geld op en zullen de club op den duur verder brengen. Dat is een mooie gedachte, maar... Um Zeg maar, de jonkies kunnen niet zonder water. En die water moet door, dat water moet terecht door de routiniers worden gegeven. die voor een balans in een selectie moeten zorgen. En dit is een te onervaren jonge selectie. En dat is jammer. En ik vind dat Jan van Dijk onterecht is geslacht. het zeker als je weet dat de spelersgroep daar nog volledig achter stond. Uh, het is mooi wat ze vandaag hebben gedaan daar in, ja, uh, in, ze in de, de Venlo. Te ze Goed gespeeld. Het heeft ook wat te maken met de manier waarop Feyenoord acteerde vandaag. Maar de prestatiecurve is wel op en neer. En ik denk dat Willem 2 en VVV uiteindelijk elkaar niet zo heel veel ontlopen. De tweede deelnemer daarna komt ...uit de Eredivisie is nog niet bekend. Excelsior is daar wel een voorname kandidaat... ...maar uh, is, is, is ook bezig aan een uitstekende serie. Rotterdammers wonnen vanmiddag met 3-1 van FC Utrecht... ...en hebben nog altijd de Graafschap en Vitesse ook nog in het vizier. Jawel. Achterstand op die twee clubs is drie punten... ...en dus is er nog altijd een mogelijkheid dat Excelsior zich handhaaft in de Eredivisie. Nou ja, zo is het natuurlijk ook. Uh... We zijn hele seizoen eigenlijk al in staat geweest om te zeggen... nou, laten we ons nou concentreren op het werk. En wat het uh, op de ranglijst doet, dat, dat zien we dan wel. Uh, dus dat, ik denk dat dat ook uh, iets heel verstandigs is voor de aankomende tijd. Wat dat betreft uh, denk ik dat we wel een hele leuke uitdaging hebben. Enerzijds omdat je een voetballoos weekend hebt, dus je moet daarin wel zien een soort van focus vast te houden op waar je mee bezig bent. En aan de andere kant is het een ongelofelijke uitdaging om die laatste wedstrijd te proberen te winnen en dan maar kijken wat het oplevert. Het is drie punten qua zal alles kan nog hè? Ja, alles kan nog. Um, het is ook zo dat uh, ja, we zullen in de aankomende tijd uh, op een normale manier... dat betekent uh, gewoon hard blijven trainen. Omdat uh, ja, of we nou nog twee weken play-offs moeten of twee weken vakantie hebben... De, we willen voor beide willen we klaar zijn. Dus uh, we gaan daar gewoon mee aan de slag. Alex Pastor was dat, de trainer van Excelsior. Uh, is het een reële hoop uh, van Excelsior of is het eigenlijk ondoenlijk om nog uh, zich te handhaven? reële hoop omdat alleen de graafschap nog achterhaald moet worden, zeg ik even, dat uh, de graafschap heeft 35 punten, Excelsior 32, uh, doelsaldo min 24, Excelsior min 26 de graafschap, dat kan, ik denk dat Vitesse uit zicht is met een doelsaldo van, uh, van min 16, dan kun je wel naast komen, maar dan moet je wel erg veel doelpunten te maken, ik denk dat Vitesse wel veilig is, maar nee, je kunt de graafschap er, uh, bijhalen. en vandaag heeft Excelsior laten zien dat het een prima ploegje heeft, dat wisten we al aan het begin van het seizoen, heeft even een dipje ingezeten, halverwege in het seizoen puntje meer, en het was, uh, het was allemaal nog mooier geweest. Hè? Op dit moment mm -hmm. dan had je er nog zelfs over twee ploegen heen gekund. Maar ik, ik heb net even zitten kijken naar, naar Excelsior. Dat zag er goed uit. En er wordt gewoon goed gevoetbald. Het is een goed elftal. zal uiteindelijk uit elkaar vallen. Maar het is, eh, het is jammer dat Excelsior met 32 punten eh, waarschijnlijk het onderspit gaat delven in deze eredivisie. Maar ja, dat geeft ook wel aan. Twente wordt waarschijnlijk, of Twente of Ajax met, met 74 of 73 punten kampioen. Dat is ook weinig. Klopt. Dan... Uh, weer naar boven. Niet helemaal naar de top, maar net daaronder. Europees voetbal. Uh, AZ uh, lijkt dat Europees voetbal vandaag zeker te hebben gesteld. Door de zegen op uh, de graafschap en het verlies van naast de concurrent FC Utrecht is de ploeg vaster op die derde plaats uh, gekomen. Uh, op de vierde plaats moet ik, uh, moet ik zeggen. Aan de telefoon nu trainer Gertjan van Beek. Uh, Gertjan, goedenavond. Die vierde plaats die is wel zeker, hè? Nee, zeker niet. Want uh, uh, er is nog een. Uh, Groningen. Het is thuis toch een sterke ploeg en uh, er zit toch heel veel uh, spanning op dat duel. Hè, dus wij moeten ook zelf zorgen, als we ons uh, van niemand te hangen willen zijn, moeten we zelf zorgen dat we in ieder geval een punt overhouden. En het duel met, met, uh, met Utrecht, uh, Utrecht, Utrecht speelt ook nog ergens om. Dus het is, uh, blijft het laatste uh, speeldag spannend. Ja, Groningen speelt uh, vroeger worden tegen PSV. Maar uh, je kan er wel zeggen dat je het in ieder geval goed op de rit hebt met, uh, met, met AZ. Je hebt het goed gedaan dit seizoen. Ja, als je kijkt wat er bij ons vertrokken is, hè, de hele is weg. Dat waren 45 goals verleden jaar. Dembele, de Mele, Lins, Hel Ja, en uh, Mendes de Silva is vertrokken. Ja. Daarna in de winterstop zijn nog eens Kula Jalines en Jules Wets vertrokken. Hè, dat, uh, dat heeft ons ook een aantal keren wel opgebroken. Hè. Ook vandaag moest Simon Poulsen een uh, noodgedwongen uh, rechtsback spelen, omdat uh, Dirk zelfs was uh, gebaseerd. En, uh, en toch uh, 59 punten. Hè? Dus, dat zijn er meer als het verleden jaar. En, uh, en in die zin uh, zeggen wij ook... Van, uh, met inpassen van al die nieuwe jongens een hele nieuwe voorhoede. Ja, dan, uh, dan hebben we het heel aardig gedaan. Nou ja. ik, ik wil net zeggen, boven verwachting... want AZ is natuurlijk een uh, teruggegaande begroting van 40 naar 25 miljoen. Dat is niet niks. Nee, ik geloof dat die 14 niet helemaal klopt en de 25 ook niet. Ik geloof dat het 35-22 is. In ieder geval een heleboel. In ieder geval een heleboel. Ja, ja dat, dat, daarom was het ook genoodzaakt om het verkopen te doen. Het is natuurlijk verleden jaar hebben ze natuurlijk boven hun stand geleefd. Eigenlijk al jaren. Mm -hmm. en, nou ja, met, met, met het gesprek van Dick Scheringer. hebben we de tering naar de nering moeten zetten. En dat betekent dat we in drie jaar tijd breakeven moeten komen. Dus dat betekent dat er net zoveel uit moet gaan als dat er binnenkomt. Nou, dat is het op dit moment nog niet, nog niet zo. Dus dat uh, betekent ook een aantal gedwongen verkopen en, uh, en bezuinigen. En uh, heel jongens een kans geven. Nou ja, dat, dat, dat is dit jaar gebeurd en dat is goed gegaan. En uh, heb je er nog veel last van gehad bij AZ? Dat het, dat het, dat het zo veranderd is nu, nu Dirk aan de weg is? Ja, ik heb met Dirk Scheringaar natuurlijk niet meegemaakt. Alleen, uh, er is wel een erfenis. Hè. We hebben op dit moment wel, dat bedoel ik. Uh, wel indirect de we last van... dat er in, in de afgelopen jaren, hè, met name uh, langlopende contracten... Ja, die zijn in, in, in de goede tijd afgesloten... Ja, en dat heb je te respecteren. Hè? Daar kunnen die jongens ook verder niks aan doen. Die contracten zijn die jongens aangeboden. Maar en die lopen door. En ja, er komt nu kom minder geld binnen. Hè? Maar we moeten wel die contracten respecteren. Hè? Daarom zijn ook een aantal jongens... Uh, die zijn ook, uh, ook vertrokken. En daar waren we niet, uh, niet ongelukkig mee. Want dat waren ook meteen de grootverdieners bij Azet. Nou ja, en, en er zijn nog een paar contracten... die uh, eigenlijk niet meer... Uh, op basis van deze begroting uh, kloppen zijn. Maar fijn, dat is de erfenis. En uh, daar hebben we indirect wel last van. Maar we zijn goed bezig. En, uh, en we hopen binnen nu in twee jaar toch uh, helemaal onze eigen boeken op te kunnen houden. Ja, en dus volgend jaar wel zo goed als zeker, mag ik wel zeggen, Europa in? Nou, dat is in ieder geval een goede stap om, ja. uh, om in ieder geval de kloppen te krijgen voor het volgende jaar. Hè? Dat levert toch geld op. En uh, ook voor de uitstelling is goed. En ook voor de ontwikkeling van jonge jongens. Hè? We hebben toch ook de, de leeftijd aardig gedaald. En die jonge jongens hebben het goed gedaan. Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat is uh, uitstekend. En, uh, en wij hopen na die vierde plek vast te houden, want dan zijn we verzekerd van Europees Europese voetbal. Ben je niet bang dat er uh, goede jongens vertrekken je hebt bijvoorbeeld een fantastische spits rondlopen? Ik heb helaas uh, nog nooit echt in de top gewerkt. Uh, dus dat betekent dat je altijd daar net onder met een aantal ploegen goed presteert. Ja, en dan gaan de betere spelers van die ploegen die gaan weg. Dat heb ik nog nooit anders meegemaakt. Dat was bij Heerenveen zo. Verleden jaar bij ging ook Bas Dost uh, vertrokken. En nu bij AZ is er weer al belangstelling van allerlei uh, jongens die, uh, die dit jaar gedebuteerd hebben... of uh, in, in hun tweede jaar een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ja, dat is ook een, een, een prestatie van, van, van de organisatie, van het scouten... en van het ontwikkelen van die spelers, van de technische staf. En dus we zijn er aan de ene kant wel blij mee. Aan de andere kant is het jammer dat uh, dat, uh, dat soort jongens uh, al op vroeger leeftijd... dat soms andere keuzes maken. Maar af en enfin, er is dan niks weg. Dus wij hopen nog steeds uh, dat we volgens mij ook een die sterke selectie... Uh, bij elkaar kunnen krijgen, hè? want uh, iedereen uh, die op dit moment uh, in de belangstelling staat... heeft een doorlopend contract, dus daar kunnen we wat, wat centen voor vangen. En dan is er ook wel wat te besteden, dus uh, ik ga er vanuit dat ja. ook wij dan weer toch... een uh, investering kunnen doen in, in de kwaliteit van de selectie. Dus uh, en AZ heeft uh, nog steeds zo'n lijstje, zo'n beroemd lijstje... dat als uh, Siegdorfzonde wordt verkocht uh, aan uh, Ajax of misschien wel het buitenland... dan heeft AZ weer een ander op het oog? Ja, dat, dat, dat lijstje is wel aanzienlijk veel kleiner geworden qua, qua gebied waarin we scouten, hè, want uh, ja, niet eu spelers was in het verleden geen probleem. Uh, op dit moment is dat gewoon een probleem qua saliering. Dus dat betekent toch dat we in een kleiner gebied uh, heel uh, inventief en creatief te werk moeten gaan. En dat we een hoop concurrentie hebben van andere ploegen. Hè. Dus als we naar Scandinavië gaan, mm -hmm. dan zit het vliegtuig vol met andere scouts. Ja. <laughs> En anderzijds is het ook zo dat er nog steeds ook achter de groep die nu uh, furore maakt in de, in de basis... een aantal talentvolle jongeren zitten die uh, elkaar uh, ook al gedeputeerd hebben. Arno en Giuliano, Wijnaldum. Eh, dus dat zijn jongens die, die aan de weg timmeren. En uh, ja, daar moeten we het de komende jaren toch van hebben. Oké, okay, Geert-Jan van Beek, dankjewel en succes volgende week. Puntje halen bij uh, Utrecht. Ja, dankjewel. Dat is binnen. Oké, okay, bedankt. Uh, Ronald, ja, AZ wint dus die strijd om de vierde plaats. Wint van Groningen, Rode en Den Hagen. Uiteindelijk, meest constante ploeg gebleken, gingen er vandaag een paar door het ijs. Hè? Groningen dan weliswaar niet, maar Roda ging ernstig door het Oeh. ijs tegen, tegen NEC. En ADO heeft zich denk ik wel een beetje verzoend met play-offs. Dat is ook mooi en op die manier waarom proberen Europees voetbal te halen. Hoewel Boele er alles aan deed om toch nog topscorer van Nederland te worden. Tegen Tegenverleners kan niemand opgeloven. Een Krap prestatie van Verbeek en zijn zeker, zeker. Het is tijd voor jou top 5 in een geheel willekeurige volgorde hè? Lekker subjectief. We beginnen met... De actie. Ja, vind ik toch Brian Ruiz namens FC Twente... die de jong even vrij voor de goal zet tegen, tegen Willem II. Fantastisch eerste goal, maar Ruiz gaat het verschil maken. Hij is fit en hij liet zien dat hij van onschatbare waarde is. In Terwijl hij tegen... toch net een beetje in een dipje had. Ja, he? maar hij is geblesseerd geweest en hij is op de weg terug en in die wedstrijd tegen PSV thuis toen hij erin kwam zag je dat het stadion veranderde. Er kwam hoop. Hij is de hoop van de tukkers en hij liet vandaag zien dat de topvorm nadert. En dat is niet gek met die twee wedstrijden oh, nog voor de boeg. Die kun je goed gebruiken. Opvallend. Vond ik dat Ajax twee te maakte direct vanaf de aftrap. Eén was te wijten aan het feit dat Heerenveen iets te lang aan het juichen was Na een mooie goal van, uh, van Mika Vairine. Ja, en uh, niet helemaal bij de les, bij uh, ja, de, de aanval van Ajax direct vanaf de aftrap. Overigens wel goed uitgevoerd met, uh, met inspelen naar de spits, man die eroverheen komt. Het goede combinatiespel, ook een rol voor de zeeuw daarin. En wat mij daarin met name opviel toch vandaag, is dat Ajax prettiger speelt met uh, Sim de Jong... In een, in een als aanspeelpunt dan met uh, Mounir Elhamdoui. Hoewel het me ook weer niet zou verrassen als Elhamdoui straks in de bekerfinale wel binnen de lijnen staat. Waarom? Omdat uh, ja, je kunt niet iedereen altijd maar vol gas laten geven. En misschien dat het goed is. om we, net, wie... we hebben net die trainers gehoord die zeggen van... Uh... Ja, maar niet. We maar, gaan ervoor. Ja, sterke elftallen. Maar op detail zal er toch echt wel een wijziging uh, plaatsvinden. Oké. Okay. De winnaar vind ik Herakles. Hebben we die niet genoemd? Nee, hebben we nog niet genoemd. Uh, wel een gekke wedstrijd tegen NAC, met name Fleder is raar. Maakt eerst een enorme fout, uh, waar een doelpunt uit ontstaat voor NAC. Maakt het wel goed, met een mooi, uh, mooi afstandsschot. Twee rode kaarten in, uh, in die wedstrijd, maar Herakles heeft die achtste plaats wel zo goed als binnen. Want Heet Feyenoord te maken... laat het liggen. Ja, Feyenoord laat het liggen tegen VVV. Dat benen. had toch niemand verwacht, na nou die wedstrijd tegen PSV. En als je de manier van verdedigen zag, dan denk ik toch van, ja, dat is toch nog niet helemaal stabiel. En daar moet toch nog wel het een en ander aan gebeuren. Zelfs Stefan de Vrij ging hopeloos in de fout. Toch een stabiele factor de afgelopen weken. Bij Hia maakte niet een hele sterke indruk. Links moest er gewisseld worden. Maar Herakles heeft plaats 8 binnen. En dat is, dat is reden voor een feest in Almelo. Beetje dom. Vond ik wuitens. Twee overtredingen tegen Excelsior. Dikke trap op Bergkamp. Klap richting Fernandes. Hij is de weg een beetje kwijt. zat veel frustratie in. En ik vraag me af hoe lang Tom Duchatier nog trainer is bij FC Utrecht. Want mensen die heel veel geld in die club steken willen prestaties zien. En tenslotte. De weg kwijt. VR. Gekke overtredingen in je laatste thuiswedstrijd voor NAC. Hij torpedeerde een tegenstander. En Rob Penders wil ik nog even noemen. Clubvoetballer die afscheid nam na jaren trouwe dienst voor zijn eigen publiek. Hij speelt nog één wedstrijd, maar die verdient dan wel de hulde en was de weg niet kwijt. Oké, okay, Ronald van der we Geer gaat de weg terug naar huis vinden. Dank je wel voor dit moment. Volgende week spreek je weer in die week erop. Dan ronden we die hele competitie af en is de Eerdivisie klaar. Goed, dit was dus langs de lijn voor deze mooie zondag. Hierna, na het 11 uur snel, het oog met Van Galen. Goedenavond. Bevrijdingsdag. Wat betekent deze dag voor u?